Nederlandse toeristen kunnen beter niet naar het Taksimplein in Istanbul gaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven vanwege de protest op dat plein. Het is er al dagen onrustig. Betogers zijn kwaad dat een park moet plaatsmaken voor winkels. Het protest keert zich steeds meer tegen premier Erdogan en zijn AK-partij. Gisteren vielen er tientallen gewonden toen de politie ingreep. Zorgverzekeraar VGZ stuurt 1100 patiënten van twee tandartspraktijken een waarschuwingsbrief. De twee praktijken declareren veel meer bij de verzekeraar dan gemiddeld en weigeren daarover in gesprek te gaan. De 1100 patiënten krijgen het advies over te stappen naar een andere tandarts omdat hun budget voor tandartskosten nu onnodig snel opraakt. En dan het weer vanmiddag breekt hier en daar de zon door. Er staat een stevige wind. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen meer zon, minder wind. Komende week lopen de temperaturen langzaam op. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog de hele dag files door werkzaamheden. En dat is nu niet anders. Let maar op op de A7 Zaandam richting Hoorn. Er staat u in file tussen Afrit Weidewormer en Purmerend, 2 kilometer. Op de A10 Ring Amsterdam West richting Zaanstad voor Geuzeveld. Door werkzaamheden 3 kilometer file. Een ongeluk op de A10 Ring Amsterdam West richting Den Haag... zorgt voor 2 kilometer bij Westpoort... De weg is weer vrij. Werkzaamheden op de A10, ring Amsterdam Oost richting Noord bij de Zeeburger Tunnel 2 kilometer. Als laatste op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, een file tussen kloppen en Rotterdam Centrum van 4 kilometer. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de Avro. Hans Smit. Nog een half uur opium vanuit het Amstelvoyer van Carré. Straks verzamelaar Bert Kreuk over de tendoonstelling grensverleggend... in het gemeentemuseum, samengesteld met zijn eigen verzameling. En uh, wij gaan uh, straks ook nog luisteren naar Saskia Otto. Die speelt 80 seconden prachtig viool op een viool die uh, jaren op zolder heeft gelegen. Um, maar eerst even iets anders, want de AFTA van de Heide die kreeg uh, donderdag de PC-hoofdprijs, uh, terecht natuurlijk. Uh, en in zijn dankwoord bedankte hij uitgebreid de Nederlandse taal... Maar hij maakte zich ook grote zorgen over de toekomst van diezelfde taal. Zo beteurde hij dat de NOS in een overzicht van 33 jaar koningin Beatrix... wel aandacht had voor de dolly dots. maar niet voor de hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur. En, zo stelde Van der Heijden, als omvallende banken worden gered... moet dat ook voor uitgeverijen in nood kunnen. Nou, go goed idee of niet, dat vraag ik aan de directeur... van de collectieve propaganda van het Nederlandse boek... Eppo van Ispel tot Zevenaar. Eppo, goedemiddag. Ja, en hartelijk goedemiddag. Nee, natuurlijk vinden wij dat een uh, ongelooflijk uh, goed idee. En ik ja. denk dat de stelling is die hij uh, aangaat uh, zeer, uh, zeer terecht is. Maar is, is, het, is, het, ook, is het ook inderdaad uh, het feit dat hij min of meer de noodklok van, uh, over de Nederlandse taal en de uitgeverijen uh, luidde, is dat terecht? Nou, wat hij. Ja, terecht, zeker. En zeker als het gaat om de Nederlandse taal. Want die wordt eigenlijk inderdaad te weinig. Daar was ze Maar hij bedankt dat het echt zo Die taal die is zo ontzettend belangrijk. En uh, wij uh, constateren nu al enige tijd. dat bijvoorbeeld zelfs op het niveau van de peuters. daar waar jij je kinderen zeg maar, achterlaat in de peuterklas. Ja. De, uh, de, de begeleiders niet in staat zijn goed te kunnen lezen. En dus ook niet meer uh, daar in de die jeugd die basis uh, van taal kunnen bijbrengen. En dat is echt heel ernstig. En ja. daar... Begint het al. En ja, dat heeft op allerlei manieren dan consequenties, zeker op lange termijn. Ja, dan kun je voor dat soort kinderen kun je een voorleesontbijt organiseren zoals jullie dat elk jaar doen, maar zouden er meer maat maatregelen genomen moeten worden, vind jij? Ja, en we hebben afgelopen jaar, en in die zin bel je echt werkelijk op het mooiste moment, want terwijl ATF zijn de prijs in ontvangst nam en, en deze, dit verhaal stelde, stond ik in Vlaanderen te betoog dat we dat niet alleen met Nederland en Vlaanderen, maar echt met z'n allen moeten doen, het hele Nederland. Het, dat geld gaat heel ver. Mm -hmm. uh, om ervoor te zorgen dat we op alle fronten en alle leesinstituties... en zij uh, die uh, bezig zijn met lezen... en daarom ook uitgeverijen bij, boekhandels, bibliotheken, noem maar op... een uh, offensief moeten beginnen om uh, iedereen dat, uh, die taal gewoon uh, bij te blijven brengen... en bij te blijven houden. En, ja? uh, uh, dat vindt in die zin een gretig aftrek. En maandag zitten we daar om daar wat knopen over door te hakken. Wat, wat voor een Deltaplan uh, de Nederlandse taal komt er dan? Nou, dat je eigenlijk in alle geleden in ieder geval moet beginnen bij de basis... dat je op de basisschool gewoon goed taalonderwijs moet geven. Dat je ze moet uitleggen hoe belangrijk het is om een boek te lezen. Dat die boeken niet zomaar vanzelf ontstaan, maar door schrijvers... die daar uh, ziel en zaligheid in stoppen. En door uitgeverijen die dat gewoon op een hele goede manier naar buiten weten te brengen. En boekhandels en bibliotheken die dat dan weer aan de man en de vrouw brengen. En daar moet je met z'n allen heel hard uh, aan werken. Want dit kleine landje waar op, uh, uh, zoveel over te doen is... Een, uh, het was inderdaad, zijn constatering was dat in een documentaire vlak voor de afstand van de, de troon door de koning Beatrix er wel aandacht voor de dolli-dots en voetbalwedstrijden was. Maar niet voor dat wat de schitterende Nederlandse taal heeft voortgebracht. Ja, dat is, dat is natuurlijk toch een beetje treurig. Ja. En ook een, denk ik een enorme omissie en, en, en niet goed stilstaan bij wat dat taal voor onze maatschappij doet. Ja, nog, nog even heel kort, Eppo, de andere poot van dat verhaal van Van heide, namelijk het steunen van uitgeverijen die dreigen om te vallen. Is dat, uh, is dat aan de orde? Nou, uh, op dit moment uh, uh, niet, maar het, het, het, het zal iedereen duidelijk zijn... dat wij allemaal tot het de over de pantoffelboer en de melkverkoper aan toe... Uh, ja, gewoon te lijden hebben onder de crisis. En het boek daarin ook. En iedereen die dat boek een warm hart toedraagt... of ervoor zorgt dat het boek er komt, heeft er was van ja, de ene meer dan de andere. Er zijn ook uitgeverijen die over uitstekend te draaien. Mm. Maar uh, uh, het is zo dat ja, uh, er wordt gewoon minder gekocht in dat opzicht. Goed. En dat is, uh, ja. ja. Welk boek ligt er vanavond op, uh, op tafel? <laughs> nou, daar liggen er een paar. Maar er ligt vooral uh, heel leuk: een, een, een manuscript voor een. Uh, ja, wij doen veel met uh, allerlei boeken. En dat ga ik vanavond eens even opstorten. Oké, okay. ja, ik... dankjewel voor dit gesprek. App van Isper tot Zevenaar van de CBNB. U luistert naar Opie bij de Avro op Radio 1. Moderne conceptuele kunst, dat is moeilijk, ontoegankelijk, maar vooral ook heel erg onbekend. Niet veel mensen zullen werk van Oscar Toison, Christopher Wool of Sarah Bremen hebben gezien. En dat is zonde, vindt uh, mijn volgende gast, Bert Kreuk. Hij verzamelt het werk van uh, deze en andere jonge kunstenaars. Hij laat vanaf volgende week een deel van die collectie zien in het gemeentemuseum in Den Haag. Ja, Om, uh, om gelijk maar met dat vooroordeel te beginnen van die onbekendheid en dergelijke... Is, is het zo moeilijk, conceptuele kunst, om daar hoogte van te krijgen? Ik denk het niet, maar uh, je stelt bij conceptuele kunst... Uh, de, het concept en de intentie van de kunstenaar voor, uh, boven de vorm en de uitvoering. En ik denk dat voor sommige mensen uh, toch de klassieke manier van kunst kijken... Uh, het mooie plaatje is, het, ja. de afbeelding, het tweedimensionale. En hier heb je meer te maken met de driedimensionale. Ja. Het is voor sommige mensen wat uh, onwennig. Ja, het gaat er dus meer om de gedachte achter het werk wat men, heeft willen, uh, wat, wat men wil uitdragen... Ja. dan de voorstellingen. Dat, dat is het ja. idee van conceptuele kunst. Hoe bent u begonnen met verzamelen? Nou, ik ben op de traditionele manier begonnen. Dus ook met uh, het mooie plaatje. En dat is al zo'n beetje het, 18 uh, jaar geleden. Met die schone meisje met het plaatje. Uh, ja, zoiets. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En, uh, maar op een gegeven moment, als je zo lang aan het verzamelen bent... dan uh, heb je op een gegeven moment de behoefte om, uh, om iets meer uh, achter de kunst te zoeken... dan alleen dat mooie plaatje. En ja, dan is de intentie en, de, en het concept van de kunstenaar zoveel spannender. En, in, en ook de boodschap die jij ja. uh, wil weergeven daarachter. Ja, nou, nou legt u niet iedereen dat, dat traject af. Uh, nee. Veel mensen blijven in het figuratieve hangen. Waar, waarom... Die, die belangstelling voor die gedachten van de kunstenaar. Uh, nogmaals, ik denk dat uh, uh, als je een uh, voorwerp bekijkt... Uh, uh, een voorwerp heel veel kan zeggen over de intentie van een kunstenaar... Uh, de uniekheid van, van het weergeven van een, uh, van een bepaald voorwerp, een, uh, een, kunst, uh, een kunstwerk... En um, mij gaat het erom het feit dat het mijn gedachten bezig moet houden. Het moet mij prikkelen. Het, het is niet alleen maar, uh, oh, dat is wat je ziet. Het gaat ook om het, het traject van educatie en, en jezelf proberen te ontplooien... en te begrijpen wat, wat zo'n kunstenaar uit, uh, uit wil beelden. Ja, u, u bent zo'n vijf uur per dag uh, met kunst bezig, he? Ja, klopt, ja. ja. Het lezen over kunst. Het lezen ook, ja. Het kijken naar kunst. En naar uh, galleries gaan, naar uh, musea. Ja. ja. En, en daarnaast, he, werkt u nog? Nee, nee daar dat heb ik geen tijd meer voor. Maar dat heeft u wel gedaan, want u, u heeft een behoorlijk kapitaal uh, Nou, nee, Je moet wel gewerkt hebben om dit te kunnen doen, ja. ja, ja. Wat, wat heeft u gedaan? Uh, ik heb een eigen bedrijf gehad. Iets met vliegtuigen, ja. toch? Ja, klopt. Ja. Toeleverancier van de Ja. En dat heeft zoveel... Uh... Opgeleverd dat u man in bonus bent tegenwoordig? Ja, dat, dat kan je zo noemen. Maar ik bedoel, um, ik denk dat iedereen uh, die kunst mooi vindt, uh, kan beginnen op zijn of haar niveau. Uh, je hoeft niet per se heel erg vermogen te zijn om, om kunst te verzamelen. Nee. Dus ik denk dat dat is, een voordeel is. Het is wel handig natuurlijk. Het is wel handig, maar het is wel een voordeel. Ik denk dat uiteindelijk kunst uh, je in eerste instantie moet raken. En als het jou raakt, dan kan een, uh, kan een kunstvoorwerp van 1000 uh, euro uh, net zo mooi zijn als een miljoen. Ja. Of een paar miljoen, zoals een paasei van Jeff Koens? Uh, bijvoorbeeld. Ja, want ja. dat heeft u hè. Uh, dat staat in de Boymans, ja. Dat staat ah, ja de... Maar het is voor nu? Uh, ja, dat is, uh, dat is voor mij, ja. ja. Wat, ja. Wat, wat, wat zag u daarin? Uh, ik zag daar een uitvergroting van, uh, van een Celebration. Uh, het gaat over zijn Celebration series. Het gaat dus over het, het vieren van het leven. Uh, de paas, hij is onderdeel van het vieren. En uh, hij maakt hele kietzerige uh, voorwerpen. En die vergroot hij uit. En ja. uh, dat heeft hij op die manier voor het eerst gedaan. op die manier. En ik denk dat het daarom uh, een heel interessante kunstenaar is... om in je collectie te hebben. En ik ben heel lang bezig geweest om zo'n... Voor, soortgelijk uh, voorwerpen in mijn collectie te hebben... en toen ik de mogelijkheid kreeg, heb ja. ik uh, toegeslagen. Ja, ja. En, en het uh, Boymans is dan het gelukkige museum... maar er waren veel belangstellingen. Internationaal, uh, ja, klopt, ja. ja. En u dacht naar uh, Rotterdam, want? Want, ja, daar kom ik toch uiteindelijk vandaan. En uh, oh. ik denk toch dat het band met Nederland uh, zodanig is... Dat, uh, dat, ik dat, uh, dat ik het museum in Nederland een warm hart toedraag. Bovendien is het wel zo dat in het buitenland... Uh, buitenlandse musea... Uh, meer toegankelijkheid hebben tot, uh, tot dit soort voorwerpen dan de Nederlandse musea. Vandaar is het mesane, mecenas zijn in het buitenland is wat gebruikelijker. Ja. En mensen lenen ook vaker uit naar uh, buitenlandse ja. musea. in je, Nederland is dat niet zo het geval. Ja, maar je ja. zou zeggen, we, we hebben toch een aantal musea in Nederland die zich bezighouden met, met moderne kunst. Te weinig, vindt u? Nou, ik, ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen moderne kunst en hedendaagse kunst. Want moderne kunst vindt, begint bij mij, in mijn visie, uh, na de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. hè, dus, uh, en hedendaagse kunst gaat voor mij hoofdzakelijk over de laatste 20 jaar. En de tentoonstelling grensverleggend uh, in Den Haag zal dus gaan over de, over de uh, ja. conceptuele kunstenaars die van de afgelopen twintig jaar. ja Maar dan stel ik die vraag nog een keer, maar dan in plaats van modern zeg ik hedendaags. Ja. Uh, vindt u dat een mu museum in Nederland te weinig aandacht hebben voor hedendaagse kunst? Ik denk niet, uh, dat denk ik, ik weet het niet. Ik kan niet... Uh, ik, ik denk dat deze tentoonstelling op deze manier uh, gebeurt in Den Haag... Niet, uh, niet in deze omvang eerder gebeurd is. Uh, en je kan dat benoemen als zijnde dat er te weinig aandacht zou zijn. Ik denk niet dat er een heel groot platform is buiten een bepaalde... Uh... Ja, wat kleinere uh, tentoonstellingsplekken zoals uh, De Appel. Uh -huh. en, uh, en, uh, en in Rotterdam, uh, De Witte, De Wit. Dat, eigenlijk, dat er echt veel hedendaagse kunstenaars een kans krijgen om getoond te ja. worden. Maar, maar wordt u wel eens gebeld bijvoorbeeld door het Stedelijk Museum in Amsterdam? Of, uh, of, laten ik we eens ken, gaan praten. Ze hebben me nog niet gebeld, maar ik ken, ze, ik ken de mensen wel. Ja, ja. De hoogte, dat is uw bellen. Maar Benno Tempel van Den Haag was gewoon wat slimmer. Uh, ja, die was wat sneller. Ik denk die, uh, het is zo dat ik al, uh, al vier of vijf jaar stukken uitleent aan Den Haag. Dus ik heb al een, een bepaalde band. Ook met het, uh, met het Boymans. En dan uh, gaat het altijd wat makkelijker en dan praten we wat makkelijker. Maar ja, Benno Tempel heb ik een hele goede relatie mee. En uh, we praten veel. En we kwamen beide tot de conclusie dat, uh, dat het wel eens een heel goed idee zou kunnen zijn... om die kunst te tonen die ik in mijn collectie heb. Ja, de, de, die tentoonstelling heet het grensverleggend. Transforming the Known, ja. collectie Bert Kreuk. Laat, laten we eens twee voorbeelden uit, uit wat daar te zien is nemen. Het werk bijvoorbeeld van Jan Vo. Wat, wat is dat? Ja, Jan Vo, dat is een kunstenaar, een Vietnamese kunstenaar... Um, die heeft zijn culturele achtergrond in Vietnam. Um, zijn vader die, uh, is een van die bootvluchtelingen die uh, destijds ja, het land uh, verlieten. En uh, naar een betere wereld op weg was. Ja. Maar die stranden onderweg en uh, die werd door een Deens vrachtschip opgepikt. Dus dan kom je in Denemarken terecht. En dan kom je in Denemarken terecht, ja. ja dus, uh, um, en, uh, ik zeg dat omdat het belangrijk is voor zijn kunst. Van wat hij uh, doet met zijn kunst. Bijvoorbeeld één voorbeeld. En dat is ook het beeldmerk wat op het boekje staat: dat is een oude kartonnen doos. Uh, maar die kartonnen doos die komt uit Vietnam. Dus hij wil die binding houden met zijn achtergrond. En die is heel vies, die, uh, die kartonnen doos. Maar hij beplakt hem met bladgoud. En dat platgoud is weer symbool voor de toekomst, uh, zeg maar... de gouden toekomst die hij vindt, die hij heeft in Denemarken. Zijn vader wilde eigenlijk naar Amerika toe, dus dat is een Land of Opportunity. Dat komt ook heel vaak voor in zijn kunstwerken. En dan staat dat, uh, ja, die letters staan dan weer voor het bodits alfabet... het nautisch alfabet, uh, waardoor in zijn optiek de, de scheepvaart uh, mogelijk heeft gemaakt... Uh, om kolonisatie mogelijk te maken. Ja. Dus ja, ik denk, al die, uh, die gradaties en die gelaagdheid zitten in zijn kunst. En dat maakt het voor mij heel bijzonder. Omdat en... het niet alleen om die kartonnen doos gaat, maar het gaat ook om... het. Ja het idee erachter. En waar, waar kwam u hem tegen of zijn werk? Ik kwam hem tegen op een van de vele uh, uh, kunstbeurzen. Want zo werkt het. Ja, je komt hem overal tegen. Kijk, als je veel leest, nou, zoals ik... en uh, dan kom je hem of tegen in een magazine... of tegen in een galerie... of tegen ja, bij een, uh, bij een uh, expositie. Uh. Ja, maar de kunst is natuurlijk om iemand uh, tegen te komen... voordat hij echt uh, booming wordt. Ja, nou, ik denk niet dat uh, hij... Ik heb hem nu... Uh, ja, dat is in de, in de conceptuele kunst... en hedendaagse kunst is dat uh, vrij, uh, vrij lang. Maar ik verzamel hem al twee jaar. Dat is in hedendaagse <laughs> kunst is... vrij lang. Dus, uh, <laughs> maar, uh, en dat is met yes Thea Gates ook zo. Ik probeer ze wel te ontdekken. Uh, maar het gaat om omdat het elke keer weer een uniek en, en um, ja en een authentiek concept is. Ja, een ander voorbeeld, uh, behalve deze uh, Jan Woe, uh, uh, Christopher Woo. Ja, die is Christophe Christopher Wool. Ja, dat is nou het mooie. Hè? Je weet niet wat Christopher Wool is. Maar hij ja, is een art vertellen. Ja, Christopher Wool dus is een art star. dat is iemand die al heel bekend is. Die, in tegenstelling tot, uh, tot Jan de is dat iemand die al gevestigd is. En uh, al heel veel tentoonstellingen uh, heeft gehad in het buitenland. En in het buitenland, ja, kom je niet onder hem heen. En dat is nou precies wat ik wil vertellen. In Nederland kent men Christopher Wool niet. Maar dat is iemand die. Uh, Hetzelfde proces als Andy Warhol en het was ook geïnspireerd door Andy Warhol. Uh, het screen, uh, het sales screen proces, dus het zeg maar het save proces uh, toe-eigende. Zoals uh, de koning in de, de, de, de Koningin serie bijvoorbeeld van Warhol. Ja, precies. Dat maar waar, waar, bij Andy Warhol zeg maar ging om de image, hè, om, de, om wat hij uitbeeldde... Ja, en gaat het bij Christopher Wool zeg maar om het proces van maken. En daar is denk ik bij mij acht jaar geleden de switch gekomen van zeg maar de schilderkunst op de traditionele manier. naar de schilderkunst uh, als conceptueel uh, vehicle... Waar het bij, zeg maar, voorheen ging om de image, hè, om datgene wat er uitgebeeld werd, Aha. ging het bij Chris nu echt om het maakproces en om datgene wat hij wilde uh, tentoonstellen. Ja, of, he, maar, he, heeft u één werk van hem, of is er meer in de connectie? Nou, ik heb er meerdere werken, werken van, ja, en, uh, en ik toon ook twee werken in, in de tentoonstelling. Ja, nou, nou staat alles nu, of althans, er staat een hoop in, in uh, Den Haag, Waar staat het normaal? Bij u thuis of zo? Uh, bij mij thuis in Amerika en diverse andere plekken. Maar ook, uh, ook in opslag. Van, ja, per saldo als verzameling. heb je... In opslag? Ja, dat is toch bezal... ja nou, maar, ik, maar ik leen ook heel veel uit aan musea over de hele wereld. Dus uh, ik honoreer ik bijna alle aanvragen tot, uh, tot uitleen. Maar ja, als je 800 werk hebt, dan, uh, dan is dat moeilijk om het allemaal in je eigen huisje te stouwen. En, ja. Uh, ja, nou, nou zegt uh, Benno Tempel, de directeur van, uh, van het Haagse Gemeentemuseum... Citaat, uh, Nederlandse musea hebben jarenlang zitten slapen bij aankoop van hedendaagse kunst. Dat zou ik ook zeggen als ik uh, die tentoonstelling kan organiseren. Ja. Maar heeft, ervaart u dat ook zo, inderdaad? Ik denk het wel. Ik denk dat er heel weinig uh, wordt aangekocht... Door, uh, van jonge kunstenaars, per saldo door, door, ja. door, door uh, musea. Um, en ook zeker dat uh, er is ook niet echt veel te zien in een bepaalde uh, conceptuele framework. Als je dat ziet, wat, wat ik aan het organiseren ben... en uh, zeg maar bepaalde uh, hedendaagse kunstenaars met elkaar laten, elkaar laten communiceren... voor wat betreft kunstwerken en intenties... dan nou, moet u mij maar vertellen waar u dat eerder gezien heeft in ja, Nederland. Uh, nee, dat weet ik niet. Uh, dus ik denk dat Bennett de tempel daar wel een, een punt heeft. Ja. Yeah. Die musea die uh, werk van u uit, uh, van, van u lenen. Uh, de opslag. Vind ik toch een raar, raar idee dat het in de opslag staat. Wordt het niet tijd voor een uh, soort uh, Bert Kreuk-museum ergens? Uh, nee, u begint al met het, woord, het verkeerde woord. Want als nou, zegt Bert Kreukmuseum. Kijk, dat is iets wat er <laughs> zou een één trip zijn. Dan, dan begin je al met de verkeerde het verkeerde ja. uitgangspunt. Uh, de kunst moet altijd voorop staan. En het is natuurlijk wel leuk om een eigen ruimte te hebben waar je alles kan, uh, kan tentoonstellen. Dat vind ik een, een, een op zich een leuk idee. Ik denk dat iedere verzamelaar op een gegeven moment daar Aangaat denken. Maar het moet wel uh, logisch zijn. Het moet wel een, een, een leven hebben naar mijzelf. En um, als het zo is dat je zeg maar 800 werken in een, uh, in een vaste plek opstelt en dat is, it, dan, uh, dan is het, dan blijft het statisch. Het mm -hmm. moet, uh, je moet die verbinding aangaan met musea. En om die wisselende toonstellingen te kunnen uh, voeren. Dus uh, ja, op termijn zou het een mogelijk kunnen zijn, maar dan alleen dan wanneer ik denk dat al die dingen correct zijn en dat dat ook een leven heeft na Bert Kreuk. Ja, anders is het te statisch. Ja, je. te statisch. Ja, ja, ja. Maar zoals uh, Van Kaldenborg bijvoorbeeld uh, die, die een eigen museum uh, gaat, gaat organiseren. U ziet het op den duur wel zitten. Uh, op den duur als alles correct is en wanneer ik denk dat uh, he, alle ducks in a row uh, zijn, dan, uh, ja, dan, uh, dan doe ik dat. Ducks in a row, dat is, ja, dat is Amerikaans voor. Ja, Amerikaans. Alle... dat al uh, al je, al je, je Alle neuzen dezelfde kant. Anders, op? Ja, precies. Al die dingen <laughs> die dan gealineerd zijn en kloppen. Ja, ja, goed. Maar in Rotterdam dan ook, neem ik aan? Uh, nou, ik, uh, ik, er zijn diverse locaties in Nederland. Er is, de, er is Den Haag, er is Rotterdam, er is Amsterdam. Ja, dat weet ik wel, maar u komt uit Capelle... dus u wilt dan ongetwijfeld in de buurt van Rotterdam dat museum neerzetten. Rotterdam is dicht bij Capelle. Daarom? Ja, maar Den Haag is ook niet zo ver weg. Oké, okay, nou goed. Dan moeten we dat nog maar afwachten. Ja. collectie van 800 werken uh, uh, is het dus op den duur... een uh, kleine selectie daaruit, nu te zien in, uh, in Den Haag. Hoeveel ja. in van werken? 65 werken. 65 werken. Grensverleggend heet de tentoonstelling... werk uit de collectie van Bert Kreuk vanaf volgende week zaterdag tot en met 29 september te zien... in het gemeentemuseum in Den Haag. En op 15 juni, dus dat is over twee weken, dan uh, is er in de kunstuur bij de AFRO-televisie... ook een, een, een, een reportage aan de gewijd. Dat klopt. Ja, dat meld ik ook maar even. Dank u wel. Bert ja, Keukens. Circles is dat van de Nederlandse zangeres Crystal. Voorproefje van haar tweede album. Dat in september verschijnt. Uh, Bert Kreuk zit hier nog aan tafel. Heeft nog een cultuurtip? Iets gezien, gelezen, gehoord? Niet je uh, eigen tentoonstelling? Nee, gezet, nee uh, dat zou ik niet nee. nog een keer doen. Maar de uh, Onderzeebootloods uh, heeft een hele mooie tentoonstelling. Rotterdam. in dag, in Rotterdam. Uh -huh. ja, die na mijn uh, tentoonstelling opengaat op uh, 9 juni. En dat gaat over XXL-paintings van uh, Chris Martin en Jim Shaw. En ik denk dat dat een hele mooie tentoonstelling wordt. En de Onderzeebootloods in Rotterdam. Onderdeel van, de, van, de, van het uh, museum daar. Ja, goed, ja, ja, ja. We de Borgmans ja. georganiseerd. Goed, dank u wel. Graag Ze studeerde aan de conservatoria van Londen, New York en Amsterdam. Ze vulde haar zomers met verschillende cursussen in het buitenland. Deze violiste solleert niet alleen in verschillende orkesten... maar viel ook al meerdere malen op in de rol van aanvoerder of concertmeester. En ook componist, dirigent en dichter Micha Hamel... die bewondert haar manier van spelen. En hij kondigt haar daarom ook bij ons aan. Jonge mensen die fraseren eigenlijk nooit. Die spelen de noten en die spelen er een beetje overheen. Wat ik bij Saskia heel bijzonder vind... is dat ze niet alleen de noten van de componist speelt... wat de basis is van muziek... maar dat ze die noten ook betekenis geeft... door haar frasering, haar manier van spelen erin te brengen. Daarom beveel ik haar aan. De 80 seconden van... Saskia Otto. Ga gang. Genadeloos, hè? toch eigenlijk wel. Ja. 1 minuut en 20 seconden, 80, 80 seconden, het is voorbij voor je de regen hebt, Saskia. Maar het was wel heel, Wat heb je gespeeld? Um, dit was het largo van de derde solo van Bach. Althans, een stukje ervan. Een stukje eruit. Ja, want we waren zo verschrikkelijk om daar doorheen te zagen, als het ware. Um, de, de, het fraseren waar Micha Hamel het over had, in zijn aanbeveling. Wat, wat, wat, wat, wat betekent dat? Wat bedoelt hij daarmee? Ik denk dat hij bedoelt um, dat sommige muzici of violisten vooral de noten willen raken. En um, ik probeer, en ook heel veel andere muzici, om echt je eigen verhaal te vertellen. Zodat het dit het largo van mij is en niet ja. zomaar. Is dat ook altijd hetzelfde verhaal wat je dan vertelt? Of hou je rekening met de, de componist dat hij ermee bedoeld heeft? Ik probeer zeker rekening te houden met de componist... Maar het belangrijkste is uh, voor mij dat ik vanuit mijn gevoels speel. En ik speel ook niet elke keer hetzelfde. Hmm. Net hoe de, de, de pit staat. Zo is het. Ja. Je, je hebt een uh, viool uit 1750, een Kuipersviool. Het verhaal is dat hij een tijd op zolder heeft gelegen. Ja, dat klopt. Um, hij lag een tijd op zolder bij iemand die er als klein jongetje op heeft gespeeld... en verder geen idee had wat het was... En um, toen, inmiddels is deze man boven de zestig. En voor zijn zestigste verjaardag heeft zijn vrouw deze viool laten opknappen. En toen uh, zei post vioolbouwer in Amsterdam dat het eigenlijk een hele mooie viool is. En uh, ik hoorde dit verhaal. Deze man is toevallig een uh, vriend van mijn vader. En ik dacht eerst nou dat zal wel niks zijn. Dus ik heb niet meteen gereageerd. Maar uh, na een aantal maanden ben ik toch even gaan kijken om erop te spelen. En toen uh, was ik meteen verkocht. Want eigenlijk. hij heeft een bijzondere klank? Ja. En... En de en, en Kuipers, is, is, is dat vergelijkbaar met de Stradivarius? Nou, dat wil ik nog net niet zeggen. Maar het is wel een van de beste vioolbouwers van Nederland okay. uit die tijd. Ja. Uh, het, het klonk prachtig. Dank je wel voor dit miniconcert. Saskia Otto. Ze speelt zaterdag 8 juni in de protestantse kerk in Warmond. 28 juni is ze te zien in de Rode Hoed in Amsterdam. Dag. Bedankt. Wij gaan eventjes voordat we zo dadelijk afronden en naar de sport gaan. Dan gaan we nu ook al naar de sport? Ja, een beetje vroeg eigenlijk. Maar, uh, want Tim Steens die kijkt nog steeds naar Den Bosch tegen Amsterdam. Is het spannend, uh, Tim? Jazeker, het is heel spannend. Want uh, er zijn tien minuten gespeeld in de tweede helft. En het is 2-1 geworden voor Amsterdam. De bezoekende ploeg. Dus uh, ja, tot teleurstelling van het uh, ja, heel, uh, heel veel toeschouwers hier. Die allemaal voor Den Bosch zijn. Want uh, het was zojuist Eva de Goede die haar tweede doelpunt scoorde uit de derde strafcorner voor Amsterdam. Ze had in de eerste helft ook al de stand gelijk getrokken. Nadat Vera Vorstenbos voor Den Bos de score had geopend. Daarna was het Eva de Goede die aan de corner de stand gelijk trok. Dat was ook de ruststand. En na de rust, ik zei het al, staat Amsterdam met uh, 2-1 voor. En ik moet zeggen, gezien het speelbeeld, niet helemaal onverdiend. Want Amsterdam speelt erg goed vandaag. Ze bieden echt heel goed partij aan Den Bos. Dat eigenlijk opgaat voor zijn vijftiende landstitel in de afgelopen 16 jaar. Ja, je hoort het goed, vijftiende landstitel. Dat kan het worden. Maar Amsterdam wil daar graag een stokje voor steken. En dat kan de landstitel winnen sinds 2009. Het staat voorlopig met nog, ik denk, 24 minuten te spelen met 2 en voor. Ja, een stokje voor steken zou ik in dit verband zeggen, maar dat is een beetje flauw. Goed, dank u wel. Dit was Opium Radio voor deze week. Bert Kreuk bedankt, Saskia Otto bedankt, alle gasten verder bedankt. Wilt u reageren op dit programma? Dat kan nog de hele week hoor. opium.afro.nl is ons adres. Om vijf uur op Nederland 2 kunstuur. Met aandacht voor de kunstenaar Ted Noten. sieraden heeft hij gemaakt. En u kunt ook altijd twitteren naar ons. Hekje Opium Afro. Of onze Facebookpagina bezoeken. Dat mag ook. Um, ik wens u alvast een fijn weekend. En uh, ik vertel dat zo dadelijk na het journaal van half vijf. Uh, meer aandacht is voor ook voor hockey natuurlijk. Hoe die wedstrijd afloopt. Hoort u daar. Maar Robert Meder heeft in het sportforum natuurlijk nog veel meer andere onderwerpen, toch? Ja, zeker, zeker. Ja, tennis gaan we natuurlijk volgen. We zijn bij de EK Roeien, daar gaan we weer op terugblikken. Heel veel onderwerpen in het uh, sportforum. Nieuwe sponsor wellicht van de... Uh, Blanco, ploeg en uh, Vagaal Die stopt. We gaan het over uh, tennis hebben, heb ik net ook al gezegd. Dus heel veel onderwerpen die we gaan bespreken met de gasten van vanmiddag. Uh, sponsor, manager van AZ en Oud Tennis John van Lottem is hier. En journalist Leo Driessen. En natuurlijk onze eigen Tom Boots. Dat allemaal naar het internationaal van half vijf met Mark Visser. Dit is radio 1. Het NOS-journaal. De Marachaussee en politieagenten van buiten Limburg... gaan de komende tijd helpen bij het bestrijden van de drugsoverlast in Maastricht. Dat heeft minister Opstelten gezegd... na overleg met de burgemeesters van zes Limburgse steden. Volgens de regionale omroep L1 gaat het om 15 extra agenten. Ze moeten de overlast van illegale straatdealers terugdringen. De Tweede Kamer voelt op dit moment niets voor een onderzoek naar de gang van zaken rond het strafrechtelijk onderzoek naar VVD'er Jos van Rij. De van corruptie verdachte VVD-politicus pleiten vanochtend voor zo'n onderzoek. Maar PvdA, D66, SP en CDA voelen niets voor zo'n onderzoek zolang het strafrechtelijk onderzoek nog loopt. Volgens de PvdA gaat van Rij tien stappen te snel. En Marija Aljogina van de Russische punkband Pussy Riot... heeft haar hongerstaking beëindigd. Ze was tien dagen geleden gestopt met eten... omdat ze niet meer naar een rechtszitting mocht over haar mogelijke vervroegde vrijlating. En ook eisen ze een betere behandeling door de bewakers... in een strafkamp in de Oeral. Aljogina stopte haar protest nadat de leiding van het strafkamp haar tegemoet was gekomen. Dat is het belangrijkste nieuws. Het weer. Gennet Hiemstra. Vooral in de kustprovincies is het nu bewolkt. Landingwaarts breekt de zon af en toe door. En vanavond, de komende uren, arriveren er ook opklaringen vanuit het noordwesten. Verder staat er een sterke wind uit noord tot noordwest. Matig boven land en krachtig in het warre gebied en op het IJsselmeer windkracht 6. Vannacht klaart het op. Het blijft overal droog. De temperatuur die daalt naar een graad of 7 en het blijft stevig waaien uit het noordwesten. Morgen zijn er wolkenvelden, maar er zijn ook flinke perioden met zon. Het blijft droog, de temperatuur loopt op naar 14 tot 17 graden. Een redelijk mooie zondag, nog wel aan de koele kant. De wind is morgen duidelijk minder sterk dan vandaag. Matig windkracht 3 à 4. In het oostelijke Waddengebied nog vrij krachtig windkracht 5. En na het weekend knapt het weer geleidelijk op. Het blijft de hele week droog en er is veel zon. De temperatuur stijgt geleidelijk naar een graad of 20... rond het midden van de week... In de tweede helft van de week wordt het 18 tot 25 graden. ANWB-verkeersinformatie met de files op dit moment. Door werkzaamheden op de A7 Zaandam richting Horenstaat bij Purmerend, Twee kilometer file. Op de A10 Ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor Slotemeer Ook twee kilometer door werkzaamheden. Werkzaamheden ook op de A10 Ring Amsterdam-Oost voor de Tunnel. Daar wordt een putdeksel vervangen. Twee kilometer file is het gevolg. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat drie kilometer... tussen Knoop het en Knoop het Kleinpolderplein. En op de A79 hele richting Maastricht, daar is bij Valkenburg de afrit dicht vanwege een spoedreparatie. Langs de lijnen met Robert Meder. Goedemiddag, welkom bij NOS Langs de Lijn tot 6 uur. Daarin natuurlijk het sportforum met de uh, sponsormanager van AZ. Ik moet nog even wat woord wennen. Als ik, die koppel ik niet 1, 2, 3 met John van Lotten, Meer als oud natuurlijk. Uh, journalist Leo Driesen is er ook. En Ton Boots. Um, dat allemaal straks. Want er is natuurlijk ook live sport. Roland Garros, het EK roeien. En wat te denken van de strijd om het landskampioenschap... bij het hockey Den Bosch, Amsterdam, Tim Steens. Ja, nog 20 minuten te spelen in de tweede helft. Bijzonder spannend duel, want het staat op dit moment 2-1 voor Amsterdam. Dus Den bos moet er alles aan doen om in ieder geval een gelijkmaker te scoren... en eventueel een verlenging uit het vuur te slepen. Voorlopig leidt Amsterdam nog met 2-1... dankzij twee doelpunten van Eva de Goede voor Amsterdam. Het waren twee benutte strafcorners door een van de beste speelsters van Nederland, denk ik. Eva de Goede. Daar tegenover stond één strafcorner van Maartje Pauwme, die bij Den Bos speelt. Maar die push werd gestopt door kiepster Anne Veenendaal. slechts 17 jaar oud in het doel van Amsterdam. Zij gaat op voor haar eerste. Titel. Voorlopig hier heel veel spanning. Uh, 2-1 voor Amsterdam met nog 20 minuten te spelen. Kijken of het ook zo spannend is in Parijs. Bij Roland de Ross, Mark Brasser. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wat was het mooiste van de dag tot nu toe? Nou, het mooiste van de dag moet nog wel komen, denk ik. Op het centercourt viel tot nu toe nog niet zo heel veel te beleven. Azarenka hebben we daar gezien. Die won van Alice Cornet, maar wel een verre van indrukwekkend optreden van Azarenka. Toen kwam Maria Sharapova tegen Gizeng. Nou, ook Sharapova. Nou, niet met hangen en wurgen, maar een tweede set. Ook niet echt om over naar huis te schrijven. Nu speelt Rafael Nadal tegen Fabio Foynini. 3-2 voor de Italiaan, voor Foynini. Die heeft Nadal al een keer gebroken. Het echte vuurwerk moet nog wel komen. Ik heb ook even zitten kijken op uh, Cours suzanne Lenglen. Daar speelde Francesca Schiavone, een oude winnares. En die maakte wel uh, ja, heel makkelijk korten met, met Marion Bartoli. Het was wel mooi om te zien dat, dat dat echte gravel tennis wat die Italianen hebben... wat we misschien ook wel bij Fognini gaan zien... Ja, dat, zich hier, dat dat hier zich toch uh, uitbetaalt. Dat was wel een mooie partij. Maar ja, we hopen toch echt op vuurwerk nu bij Nadal Fognini En zeker bij de partij daarna tussen Novak Djokovic en Grigor Dimitrov. Ja, en dat is begin van avond, denk ik, zo ongeveer, hè? Die, ja, die ja na de partij van Nadal. Dus ja, het blijft tennis, het kan vier sets, vijf sets, je weet het niet. Maar, goed, we gaan het zien. We gaan naar de EK Roeien in Sevilla. Ragnar Niemeijer is daar. Tweede dag uh, toernooi voor ons gevolgd. En met name dan uh, gekeken wat de Nederlandse boten hebben gedaan. Uh, er was ongetwijfeld wat er gebeurt. Ze vaak bij Nederland goed en slecht nieuws. Zullen we met goede nieuws beginnen? Wel ja. Het weer misschien. Ja, prima. Dank je. Nu even de sportieve prestaties. Heel goed. <laughs> nou ja, laten we bijvoorbeeld eens even... Ja, die is goed, hè? Even kijken naar uh, bijvoorbeeld Roel Braas. Die voor het eerst eigenlijk in de Skiff... voormalig uh, roeier van de Hollandacht. afgelopen zomer. Vijfde plaats in Londen tegenvallend. Want daar ging hij eigenlijk al voor goud. Uh, hij plaatst zich voor het eerst op een, op een groot eindtoernooi. Deed nog nooit bij een Wereldbeker of een WK of EK uh, voor de finale. Dat doet hij uh, vandaag wel. Tot wel een goede race van Braas, Noord-Hollander. Uh, voormalig uh, ja, tuin, uh, tuinman eigenlijk zou je hem kunnen noemen. Is uh, op latere leeftijd pas gaan roeien. Is een krachtpatser. En hij uh, deed het goed. Kon toch betrekkelijk in het spoor blijven van Marcel Hakker. Ooit nog eens een Olympische medaillewinnaar. Oud-wereldkampioen. Gisteren al uh, Sinek gezien. De Tsjech. Zilver op de vorige spelen. Nou ja goed, er zit al een bootlengte tussen. Maar op uh, dit toernooi, waar natuurlijk geen Amerikanen zijn, geen uh, Australiërs, Nieuw-Zeelanders, Canadezen, zit hij er toch uh, leuk bij. En dat is, uh, dat is winst. Ook de acht plaatsen zich uh, meteen al in een hele jonge frisse boot. Dat was al uh, afgelopen, of dat was gisteren al. Heel veel nieuwe gezichten, eigenlijk bijna allemaal uh, voor het eerst op zo'n toernooi als dit. Jonge honden die uh, mogen laten zien wat ze willen, wat ze kunnen. En uh, dat was een uh, goed optreden, dat is een boot met potentie. Maar het volgende echte grote toernooi, ja, dat is het wereldkampioenschap, kun je daar scoren? Dat is eventjes de vraag. Goed, dankjewel uh, uh, Ragnar uh, tot... Nou ja, eigenlijk niet, want we hebben het slechte nieuws volgens mij nog niet zo heel erg uh, goed behandeld. Want ik zei goed nieuws en slecht nieuws. Dus zullen we het ja, eens ook wel even brengen? Ja, ik wil nog even zeggen dat Mitchell Steeman en Rogier Blink na een eerste matige optreden ook de finale hebben gehaald. Zij zijn in de twee zonder titelverdedigers op het Europees kampioenschap. Ja, moet je er één boot uitpikken waarvan je zegt van, nou ja goed, dat ging wat minder. De dubbel vier bij de mannen is een nieuw project. Ja, we zaten te kijken naar de scores. Het duurt twee kilometer en om de 500 meter krijg je scores binnen. In de eerste 500 meter zat er meteen al een gat van zes seconden ten opzichte van de rest van het veld dat nog bij elkaar zat. Daar moest iets aan de hand zijn, een misslag van Thijs van Luik, ook een nieuwe naam in de Nederlandse. Nederlandse equipe. Ja, dat is uh, vervelend. Want zo'n gat maak je in de rest van de wedstrijd niet meer goed. Dan blijft het, uh, ja, 5, 6 seconden. Heb je die niet, dan zit er misschien een finale plaats in. Nu is het, uh, nu is het klaar. Maar over het algemeen uh, wel een positief gevoel. Zeven finale plaatsen van de twaalf boten gestart. Vijf dus niet. En dan maar kijken wat dit waard is richting Loetzer in de Wereldweek-finales. Het WK en volgend jaar het wereldkampioenschap in eigen land. En neem van mij aan dat dan het aantal Nederlandse boten een stukje kleiner zal zijn dan hier. Want dit was echt een experimenteel toernooi. Laat maar zien, ga maar het water op en show me what you've got. Dat was een beetje het uh, verhaal, Robert. Ja, en ook met het oog op de volgende Olympische Spelen, kan ik me voorstellen, hè, dat er nu al een beetje over wordt nagedacht. Ja, na dat ben ik wel met je eens, maar ik wil er toch een beetje voor waken om nu al drie jaar vooruit te gaan kijken. Wat dat betreft is het wel heel erg leuk voor, nou ja, de volgers van het roeien, voor de verslaggeving ook, dat we volgend jaar op de Bosbaan een groot wereldkampioenschap hebben. Egon gaat daar veel aan doen, wil het mooi in beeld brengen als, als hoofdsponsor. Dat moet wat worden en je kunt in eigen land natuurlijk niet uh, met niks aankomen en met het verhaal. Het gaat allemaal om Rio, want dat hebben we het afgelopen jaar al te vaak gehoord. En in Londen was er slechts één keer brons bij de vrouwen 8. Dus wat dat betreft, nee, resultaat op de korte termijn... dat moeten we ook maar eens een keer uh, proberen te bereiken. Of Zo. De, ze, moet ik zeggen. Ze, ja. Dankjewel, uh, Rachna, vanuit uh, Sevilla. Langs de lijn Sportforum, Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, het kan uh, snel gaan in zo'n uh, sportforum. Ben je vijf minuten geleden nog sponsormanager bij AZ en zien wat er gebeurt. Uh, sollicitatiegesprekken hebben al plaatsgevonden. En inmiddels werkt John van Lotten bij in de Eredivisie <laughs> Ja, Toch, uh, Jon? Dat klopt. Inmiddels ja, een jaar, inderdaad. Het, het, ja, kijk aan. Uh, ja. Verkeerde info. Waarvoor? Excuus. Uh, maar toch, uh, ook oud-tennisprof natuurlijk. Gaan we zo meteen ook over uh, Roland Garros hebben. Even jouw moment van de week. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, laten we zondag dan ook eventjes bij de week uh, trekken. Uh, Doe we ook, ja. Go Eagles die uh, zich uh, hebben ge ge gepromoveerd uh, sinds uh, wat is het, 17, 19 jaar geleden. En uh, ja, Echt een, een, een volkse club. Uh, mijn schoonfamilie komt er vandaan. Ik ben er uh, vaak geweest. En, uh, ik, ja, ik vind het geweldig hoe uh, zo'n kleine club midden in een woonwijk. Uh, nou in, het, in, in de grote Eredivisie uh, gaat voetballen. Ja. Leo Driesen. Welkom terug. Het is lang geleden dat je, gebleven, dat je hier uh, verbleef, om maar zo te zeggen. Ja. Uh, leuk dat je er bent. Ja. Wat is jouw moment van de week, Leo? Ik ga een dag later, een uh, maandag. Uh, dat was een uh, grote jubileumavond bij, uh, bij Telstar. Jouw club? Ja, uh, nou, niet alleen mijn club, maar gelukkig zijn er nog heel veel meer. Maar het is inderdaad een club die ik in mijn hart heb zitten al vanaf dat ik twaalf ben. Maar ze bestaan dit jaar 50 jaar en dat jubileum jaar gaat in uh, per 13 juli... Maar uh, zo aan het eind van het seizoen zijn nog de voetbalmensen aanwezig. en werd er een, een mooie avond georganiseerd. Met waarin onder andere de trainer van de afgelopen 50 jaar werd verkozen. Die prijs ging naar Simon Kistenmaker. Maar wat niet iedereen weet is dat Louis Vergaal ook uh, gevoetbald heeft bij Telstar. Uh, heel even, in het seizoen 77-78. En laat dat dan nou net het seizoen zijn dat Telstar is gedegedeerd. <laughs> uh, in november 77 kwam Louis bij uh, Telstar. Hij kwam van FC Antwerpen af. En uh, in het uh, parool liet hij optekenen, ik kom Telstar redden. Uh, dat ging niet zo goed, want uh, we halen nog maar vijf puntjes. Uh, ja, maar het gaat kom de ploeg om hem heen, hè? Die, die hem niet helemaal betreed, nee, denk ik, het, uh... het mooie was dat, dat uh, uh, twee, drie jaar geleden, toen hield Louis Vergale een sabbatical. Toen heeft Pieter, Pieter de Waard, de algemeen directeur van Telstra, heeft een brief geschreven naar Louis. En gezegd, uh, Louis, ik heb hier nog een oud artikel, ik kom Telstra redden. Ik lees dat je nu tijd hebt, het is toen niet gelukt, wil je nu uh, cool. wel komen. <laughs> en uh, het, en, uh, en uh, als dat niet lukt, als je toch geen tijd hebt, we zullen je ook geen uh, salarisaanbieding doen, want dat is toch beledigend. En, uh, uh, maar als dat allemaal niet lukt, wil je dan een foto van Tru sturen. En uh, dat heeft hij gedaan. En uh, gisteren op maandag was Louis er. En hij heeft gespeecht. En hij heeft een fantastische speech gehouden. zeg ik Zonder enige ironie. Voor een uh, volle tribune. En uh, als je wil, kun je dat nog nalezen in uh, de dinsdag editie van het Parool. Mooie foto erbij. Uh, en Louis sprak erover... Uh, uh, hij begon... En dat had iedereen eigenlijk moeten horen. Want wanneer hoor je dat nou Louis van Gaal zeggen? Hij zei... Mensen... Ik heb gefaald. En hij kwam dus terug op seizoen 77, 78... en laat had hij ook nog foto's van. Maar... Uiteindelijk lag het toch niet helemaal in hem. Maar het, het last was enkel en uh, afijn. Maar hij heeft het keurig gedaan. Mooi gesproken over de toekomst van Telstar. En nog uh, één onderdeel wat ik ook dacht, nog even uit wil halen: okay, Het is het thuis. moment van de week. Niet het ja, ja, ja. ja, ja. moment van de week. Hè? Nee, nee, sorry. Maar nee, de hij, is thuis zat op de tribune. hij is thuis uit op de tribune. En die is altijd zeer luidruchtig aanwezig. Heins die komt binnen en zegt: uh, met drie vingers: hè. drie keer de Europa Cup en dan een nul. Drie keer de nul: gouden Europa Cup finale. Maar vanaf dat Louis begon de speeches zat Heinz er doorheen te roepen. Waarop uh, Louis na twee minuten zei... Nee, Heinz, jij mag me pas interrumperen als ik uitgesproken ben. Kijk. Heel niet, maar het was wel. Uh, <laughs> uh, het was een kostbare avond. En Tim, uh, uh, we gaan even naar het hockey, het Nederlands kampioenschap bij de vrouwen. Tim, zeg het maar. Ja, het is... Uh, ik moet even... Want het is uh, sensatie hier. Want het is drieën geworden voor Amsterdam. En dat betekent dat Den Bosch nog een ruim 11 minuten heeft om iets aan die 3 8 te doen. Anders gaat de landstitel naar Amsterdam. En dat zou dan sinds 2009 weer een keertje Amsterdam zijn. Want daarvoor en daarna was het alleen maar Den Bosch. Want... Als Den Bosch hier kampioen wordt, is het al voor de 15e keer in de laatste 16 jaar. Maar het ziet op dit moment niet uit dat Den Bosch die titel gaat prolongeren. Afgelopen drie jaar werden ze kampioen, maar op dit moment is het Amsterdam de bovenliggende partij. Het was in de eerste helft ging het gelijk op. Het werd wel 1-0 voor Den Bosch, dankzij Vera Vorstenbos, die een verdedigingsfoutje in Am in het, bij Amsterdam afstrafte. Uh, daarna, rond de 20e minuut, was het de tweede strafcorner voor Amsterdam, die Eva de Goede benutte. Puste niet eens zo hard, maar goed, zij passeerde Lizzie Couton, de keepster van Den Bosch, en dat was 1-1. Uh, en dat is ook de ruststand en acht minuten na de rust veroorzaakte Eva de Goede op dit moment wel de beste speelster op dit moment op het veld. Zij veroorzaakte zelf de, de derde strafcorner voor Amsterdam en pushte die ook uh, heel hard en hoog binnen. Dat betekende 2-1 en zojuist een uh, goede actie van uh, Kiki Corlout-de decurie in de cirkel van Den Bos. De bal kwam bij Kitty van Malen, die haalde in één keer uit en dat betekent 3-1. Nou, als je het mij vraagt is de titel voor Amsterdam binnen. Tom Boots, mag ik jouw moment van de week ook even horen? Mijn moment is, gaat over Leonardo. Dat is de manager van uh, Paris Saint-Germain. En die is geschort voor negen maanden. In de media staat zeer zware straf... Hij heeft namelijk de scheidsrechter in de katakombe gemolesteerd. Zou nou, hij heeft hem, een, een, gegeven. Ja, een, hij duw, heeft een ja. duw gegeven. Ja, maar, hier, nu wordt het alweer gebagatelliseerd. Nee, het is, nee. Dat zijn de feiten. Hij heeft een duw gegeven. Ja, ja. dat noem ik molesteren. Oh, ja. Maar oké. Okay. Ja. <laughs> maar, maar goed, uh, het is bijvoorbeeld in Amerikaanse sporten een doodzonde... als je een aanraakt. Dat is verschrikkelijk. Ik vind die straf te licht. Hij is voor negen maanden geschorst. Ik verbaas me erover dat Paris Saint-Germain eh, ook geprotesteerd heeft... en het voor hem opgenomen heeft. En ik zou zeggen... Je benadeelt de ploeg zo, want negen maanden schorsing is het niet alleen. Dat is misschien nog een groot voordeel voor Paris Saint-Germain dat hij eruit is negen maanden. Maar de ploeg krijgt ook drie punten aftrek voor de volgende competitie. Nee, ook, ook dat is niet helemaal. Nou, niet ook dat. Dat is niet helemaal juist. Dat is uh, geïnterpre geïnterpreteerd door, uh, door in een ANP-bericht. Het zou zijn dat ze drie punten uh, voorwaardelijk in aftrek hebben gekregen. Oké, is nog geen feit. Oké. Okay. Maar ik zou zeggen, als ik leider was van Paris Saint-Germain... dan weet je hoe ik denk, op straande voet ontslagen. En ik zou zelfs een schadevergoeding eisen. Waarvan acte? Eerste onderwerp wat we even ten tafel willen gooien... is um, vanmorgen bericht in de Telegraaf... wat al een beetje rondzonk in het uh, wielerwereldje... Um, dat uh, Team Blanco een nieuwe sponsor heeft. Uh, het zou gaan om het Amerikaanse elektronica-bedrijf Belkin. Ook dat is... Um, niet echt een nieuwtje, ook dat zong al een beetje rond, om maar zo te zeggen. John, sponsor-manager, jij weet een beetje hoe dat gaat in die sponsorwereld. Moet uh, de ploeg blij zijn dat ze zo'n sponsor gevonden hebben in deze tijd? Jazeker. Uh, nou, met name in het klimaat op dit moment binnen, binnen het wielrennen. Het niet altijd even makkelijk is nu, denk ik, om, om, om in te stappen. Wat voor klimaat is er dan? Nou, dat denk ik dat dat wel uh, veel besproken is ja, de laatste anderhalf jaar. Nou, ja, maar ik weet niet of het het ook een, de sponsors ook zo, uh, zo leeft. Nou, uh, uiteindelijk gaat het wel om, uh, om uh, waar je je merk aan koppelt. En uh, het is ook niet voor niks dat, uh, dat Rabobank zich natuurlijk heeft uh, teruggetrokken. Dus dat geeft aan dat het uh, ja, dat dat toch wel heel erg belangrijk is... en aan wat voor sport en aan wat voor cultuur je, je uh, bedrijf uh, vasthangt. Uh, Hoor jij inderdaad van sponsors dat ze afhaken binnen de wielenwereld omdat ze nu gewoon even geen zin hebben in dat wielrennen? Um, nou, het, het, het, het lijkt me duidelijk dat het voor een Nederlands bedrijf... sowieso om dat soort bedragen neer te leggen uh, in, in deze markt uh, het, het onmogelijk is. Uh, wellicht inderdaad internationaal. Een uh, Amerikaans bedrijf, wat uh, uh, Ton uh, zei het eigenlijk voor de uitzending al... Uh, een omzet heeft van 1 miljard. Ja, dan is het, is het mogelijk. Maar ik ben heel erg benieuwd naar de, de, naar de sponsorbedragen. Of dat hetzelfde bedrag is wat de Rabobank heeft neergelegd... Uh, als dat uh, Belkin gaat neerleggen. Leodrisen? Nou, ik, ik, ik ben er heel blij mee dat het gelukt is. Want uh, het begon toch een beetje somber te worden. En, en, en dan nog niet eens zozeer voor uh, uh, de toprenners die die uh, ploeg heeft. Maar, die, zeg maar de, wat je er ook van vindt in, in het uiteindelijke uh, toppresteren... dat zal nog altijd beter moeten. Maar er staat, wel een, uh, er staat wel iets wat al een paar jaar gebouwd is. Hè. Er staat een, zeg maar een goede vereniging voor zover je daarmee... Uh, uh, uh, kunt vergelijken. De met de, club. Goed, ja, de organisatie is goed. Ja, de organisatie is goed. en het, het zou jammer zijn als je dat uh, na dit seizoen zou hebben moeten ontmantelen. Want er zijn alle jaren eigenlijk wel weggegooid. Dus wat dat betreft ben ik wel blij dat dat gecontinueerd wordt. Je kan je ook, ook afvragen of de organisatie wel zo blijft. Ja, Voordat dan blijft, als... het, uh, blijft het inderdaad een, een Nederlands tintje houden... of is het uh, of, nou de vraag, of, maar... of wordt het gewoon echt een Amerikaanse ploeg? Ja, dat moeten we ook afwachten. Maar, maar er is een, inderdaad, de, maar er was een aantal contracten wat nog een jaar doorliep... Hm. en uh, dan krijg je toch weer onnodige onrust. Stel dat het voor de Tour de France nog geen nieuwe sponsor was gekomen... dan moet je weer gaan twijfelen welke renners ga ik wel meenemen... want het contract loopt af, loopt niet af... en dan krijg ja. je dat voedsel weer. Ja. En die onrust is nu, neem ik aan wel even weg. De, dat de, wel, de continuïteit is in ieder geval gegarandeerd. Als ja. het allemaal doorgaat, Tom, ben je nou er bij ja, mee? De continuïteit hangt heel erg af van het, de hoogte van het sponsorbedrag. Hè? Dat wordt nog, uh, laten we zeggen, geheim gehouden. Tussen de haakjes. Ik vind het ook prettig dat ze blijven bestaan. Al was het alleen maar voor de werkgelegenheid van zoveel mensen. Ja. Hè? En Ik vraag me af hoe groot het bedrag is. Uh, voor de radio heeft Richard Plugge, algemeen directeur, gezegd... wat hebben we nodig? 15 tot 22 miljoen. Dat zou dus... 2% van de omzet van die... Daar geloof ik niks in. He, dus als het veel minder wordt... 4 miljoen, 5 miljoen, weet ik veel wat... dan zal het toch grote gevolgen hebben voor de ploeg. Maar, maar ja. dan zouden ze meer geld nodig hebben... dan in de tijd van Rabobank. Uh, waar ze toch ook gewoon een heel goed team... en alle middelen hadden om, uh, om, uh, om resultaten te dat halen. Dat was 15 miljoen toen, toch? Ja, maar en nu bij... 15 tot 22 miljoen, uh, begrijp ja. ik. Nee, goed. Dat, ja. dat zei, is wat ja. pluggers zijn natuurlijk. Ja. Ja. He, en, uh, jij staat het goed. Team. Maar dat zijn, dat zijn, uh, dat zijn echt, uh, sowieso in sport uh, natuurlijk extreem. Nou ja, extreem. Ik voor de radio van de NOS. Ik weet Ach, niet of het bij jou was, Robert. Nee. Maar, <coughs> maar het vijfde. kan natuurlijk zijn dat dat ook te maken heeft met de ambities. Van Belkin. Die zegt: we staan er vol in en we gaan de hoogste. Ja, misschien betalen we het al. Ik ben dan benieuwd. benieuwd. Dan, dan, dan ben ik echt Nederlands team Nee, dan blijft het dood, de, daar was ook al sprake van, dat het niet echt een Nederlands team zou worden. Nee, want er wachten wel een paar Amerikanen ook bij. Er is zijn nog dan. een aantal contracten wat doorloopt, dus ja. ook na het volgende seizoen toe. Dus daar kun je nog wel uit afleiden in hoeverre. Uh, want die Belkin weet dat ook. En op het moment dat ze erin stappen, weten ze welke contracten ze ook mee overnemen daarin. Dus ja, en, uh, ja het kan zijn dat ze daar dan weer. Maar, fijn, goed, maar nou, het, dus het is in ieder geval goed, goed. Het is positief. Ja. Uh, maar, ze nou nou ja, de weer, persconferentie uh, komt vlak voor, een grote persconferentie. Die heb ik gelezen, vlak voor de Tour de France. Ja, de mooiste reclame natuurlijk. En daar zullen we meer horen. Ja. Het verhaal gaat ook nog dat er uh, uh, wielenfans zouden kunnen participeren binnen uh, de ploeg. Of wat voor manier dan ook. Uh, dat verhaal gaat ook rond. Maar ho ho hoe dat precies zit... Dat, Certificaten uh, kopen of zo? Ja. ja, nou zo is in die, uh, in die richting. Ja, zo'n verhaal gaat ook rond. Um, maar goed, uh, dat zijn alleen nog maar verhalen. Dus laten we maar eventjes de, de feiten afwachten. Um, dan Roland Garros. Vijf deelnemers aan de enkelspelen. Uh, het is een goede vertegenwoordiging toch wel. Um, uh, ja, maar de meeste zitten alweer thuis. Wat, wat heet? Iedereen zit thuis. Rus, uh, Bettens, de Bakker. Eerste ronde eindstation. Haasen en Sijsling. Ja, Royer zit nog in de dubbel, volgens mij. En de dubbel. En... <coughs> en de dubbel. Haase en Zijsling, die kwamen tot de tweede ronde. Vooral die nederlaag van Sijsling die heeft uh, uh, veel stof opgeleverd tot op napraten. Hij leek op weg naar een overwinning. Tegen Tommy Robredo. Maar toen stortte hij volledig in. Ik merkte dat ik uh, fysiek uh, vermoeide raakte. En... Uh dat ik niet het uh, spel kon volhouden van de eerste twee sets. En uh, daar speelde hij goed op in en ik liep uh, fysiek leeg. Ja, bijna letterlijk zelfs, want hij uh, nam nog een toiletpauze... en had de hoop dat het daarna beter zou worden, maar dat uh, zat er gewoon niet in. John van Lottem, nou, jij kent het als geen ander, uh, zo'n situatie. Ja, niet dat je dan twee sets voor en al verliest, maar wel de, de omstandigheden waarin je zit. Begrijp jij het dat hij verloren heeft? Nou ja, hij, uh, hij is wat dat betreft wel heel eerlijk. Dat hij zegt dat hij gewoon uh, door zijn fysieke mankementen... of in ieder geval zijn fysieke achterstand uh, de wedstrijd verliest. Alleen het is natuurlijk wel, als je aan de top uh, wil spelen... en je weet dat je een Grand Slam speelt... dan weet je dat je vijf sets moet spelen. Ja, dan moet je dusdanig fit zijn om ook daadwerkelijk vijf sets te kunnen spelen. En uh, ja, dat hij het uh, tennis heeft om van Robredo te winnen, dat is er. Want hij wint die eerste twee mm -hmm. sets. Alleen ja, uh, Robredo weet, uh, die heeft ervaring nummer vijf van de wereld geweest, dat het niet om twee sets gaat, maar om, om drie gewonnen of um, om uh, ja drie gewonnen sets. En ja, en dan kom je toch wel weer terug op uh, het, het pijnlijke punt voor, uh, voor, voor, die, voor deze jongens. Met name dan kun je het hem verwijten, John? Ja, ja? dat is alleen aan zichzelf te verwijten. Oh ja, als ik het vergelijk naar voetbal, dan zeg van uh, kun je nog zo fit, uh, fit, fit zijn, hè? helemaal nou, trainen fit zijn... maar dan is er een verschil tussen fit zijn en een, wedstrijdfit. Dit is een opbouw en, uh, van al die jaren dat hij te weinig uh, uh, training heeft uh, geleverd. Okay. En uh, nou is zijn tennis dusdanig goed dat hij uh, met uh, de normale toernooi waar men uh, in twee, twee sets speelt... Uh, dat hij goede resultaten haalt. Mm. Maar uiteindelijk gaat het om de grote resultaten tijdens de Grand Slam Hij heeft dat kunnen, kunnen uh, camoufleren. Een camoufleren een ja. maar, je hebt, maar je hebt in de voetballerij toch ook voetballers... die, uh, die zeg maar, uh, wel top kunnen spelen, maar niet top kunnen trainen. Zoals, uh, dat ze dan nog aangepast moeten trainen... en als ze dan te veel wedstrijden spelen geblesseerd worden. Ja, raak, maar ik vind Robben het heel moeilijk en om en twee uh, ja, ja, dat vraag, soort maar, sporten te vergelijken. Het gaat mij om het principe... Of, het uh, gaat dat om meestal... wat je zelf uh, het maximale uit je carrière wil halen. En uiteindelijk, dus da daar, daar is in elke sport uh, het, hetzelfde. En dat is bij deze uh, jongens niet. Dat is bijvoorbeeld bij Robin Hazen wel het geval. Die probeert wel alles aan te doen om het, het maximale te, eruit te halen. Alleen die heeft niet het talent wat uh, Igor Suisling en Timo de Bakker hebben. Ja. Dus die, die doet het echt op, op, op werklist. We gaan er dus zo over doorpraten. We willen even de laatste minuut meenemen op weg naar het kampioenschap van Den Bosch. Amsterdam, eh, Amsterdam inderdaad op weg naar het kampioenschap. Hey, Tim kan niet meer mis. Nee, ik kan niet meer missen, Robert. Want er is nog minder dan een minuut te spelen hier in die derde finale wedstrijd. En Amsterdam gaat inderdaad kampioen worden hier. Dat kan niet missen. 3-1 voor. Twee doelpunten van Eva de Goede en eentje van Kitty van Malen. Die zorgde voor die 3-1 stand. En ik moet zeggen, gezien het spelbeeld en gezien de afgelopen twee wedstrijden... afgelopen week -einde, de eerste en tweede finale wedstrijd, is het verdiend. Want Amsterdam is gewoon de betere ploeg in deze drie wedstrijden. Ja, dat is een hard gelach voor Den Bosch. Die voor hun vijftiende landstitel opgingen. Maar goed, dat gaat dus niet gebeuren vandaag. Want uh, dat wordt de landstitel voor. ...Amsterdam sinds 2009. Toen ook hier op Den Bos werd in de derde wedstrijd toen Den Bos verslagen. En dat betekende toen een landstitel voor uh, Amsterdam in 2009. Dat is al een paar jaar geleden. En nu uh, dus weer die prolongatie uh, voor Amsterdam zeg maar, van die titel uit 2009. En er waren acht speelsters bij die nu op het veld staan. Die waren er toen ook bij. Uh, bijvoorbeeld Ellen Hoog was erbij. Sophie Polkamp was erbij. Uh, even kijken wie nog meer. Kitty van Malen die scoorde vandaag. Ook Ellen, uh, Kelly Jonker was erbij. En Eva de Goede die was er toen nog niet bij... Is nog heel jong, even wat de goede. Maar is wel de beste speelster van de middag. Ze heerst op het middenveld. Scoorde ook twee strafcorners. En uh, ja, nee, dat kan niet meer mis. Op de bank van Amsterdam wordt er al een feestje gevierd. Coach Allison Ennen. Ook voor haar een enorm succes natuurlijk. Als eerste... Uh, van uh, de coach uh, die haar nu... Uh, ja, nu, nu is het afgelopen. Alle speels van Amsterdam op het veld. En ook coach Alison Ennen. Ik moet dat verhaal heel afmaken. Want zij staat voor het eerst aan het roer als coach van de dames van Amsterdam. En gelijk al landskampioen. Enorm succes natuurlijk voor coach Alison Ennen. Amsterdam wint hier van Den Bos met 3-1. En pakt de landstitel. Ja, mooi succes. En uh, verdriet, uh, zichtbaar verdriet bij uh, de speelsers van uh, Den Bosch. Heeft iemand van jullie iets met het hockey en uh, met name dan Amsterdam wellicht? Nou, well, kijk, wat mij opviel... Ik vond het wel leuk, hè, deze play-off. Even tussen haakjes. Alleen de uitwedstrijden zijn gewonnen. In de, want volgens mij, is het, bij Amsterdam won Den Bosch. En nu mm -hmm. twee keer in Den bos. Maar wat mij opviel is... Maatje Paal is zo'n belangrijke kracht voor Den Bosch. En constant tegen scheidsrechters uh, zitten te jengelen... Ja, dat lijkt me verschrikkelijk. beetje ja. van bommel. Ja. <laughs> die vergelijking had ik dan wel weer niet uh, gemaakt. Maar het zou kunnen. Even, uh, uh, even door naar uh, Roland Garros. Ik hoor jou eigenlijk tussen de regels door uh, zeggen, John, dat de mentaliteit niet helemaal klopt. Is dat een beetje wat we in Nederland. de echte winnaarsmentaliteit? Is dat de reden dat we. Nou, niet voor iedereen, toch? Voor Sijsling. Te... Nou, dat was de vraag ja, Met name voor Sijsling. Uh, ja, en uh, uiteraard, en die moeten we niet vergeten, Timo de Bakker. Ik denk dat Timo de Bakker. Uh, uh, uh, naar mijn mening echt bij de eerste tien, wellicht de eerste twintig van de wereld uh, had moeten staan. En uh, natuurlijk is het mooi dat hij weer top 100 staat en dat hij meedoet aan de Grand Slam. Maar als je nou echt kijkt naar zijn kwaliteiten, wat hij kan met een bal... Uh, ja, had hij gewoon in de top 10 moeten staan. Ja, maar... Uh, maar goed, had, had. Uh, dit is, vind ik eigenlijk, uh, dan moet je echt 10, uh, 15 jaar terug... Uh, het, het beleid bij de KNLTB uh, door um, ja, zich vast te houden aan de, deze jongens en daar heel veel ruimte in te geven, uh, is denk ik ook een, een, een onderdeel van het falen van, uh, van deze, van deze Want, generatie. Want uh, men had breder moeten kijken. En... Nou, veel strenger moeten zijn. Uh, ah, oké, okay. in de opvoeding gelijk al ja, van jongeren Ja, ja. In, de, in de manier van opleiden. Ja, ah. ik bedoel, ik denk dat ze. Uh, uh, als je kijkt naar de generatie, met name uh, Krijtschek, uh, Siemering, Schalken, Haras Elting. Het waren allemaal jongens die gewoon mentaal zo sterk en, uh, waren en gedisciplineerd. Uh, van zichzelf? Op de baan en buiten de baan. Van, van zichzelf, maar ook uh, van de mensen om zich heen. En ja, geen van deze spelers zijn opgeleid via de KNLTB. Ja. Um, we gaan even naar uh, de top van de wereld. Uh, Nadal, die op dit ja. ogenblik uh, aan het spelen is tegen Fognini, Mark Brasser. Hoe staat hij ervoor? Het is 5-5. Uh, hij stond een break achter Rafael Nadal. Nou, die break heeft hij uh, goed gemaakt. Ik moet wel zeggen, ik heb nog niet de echte Rafael Nadal gezien. Hij kwam hier natuurlijk als uh, de grote favoriet. Uh, hè, na al die toernooien die hij gewonnen heeft in de afgelopen maanden. Sinds hij uh, in februari terugkwam uh, naar die uh, lange blessureperiode. Ik, ja, ik weet niet, de eerste ronde tegen Daniel Brands verloor hij een set. in De ronde daarna tegen Klissant verloor hij de eerste set. En ook tegen Fonini heeft hij het lastig in het begin. Hij heeft wat tijd nodig om warm te draaien. Het is dus 5-5 uh, in de eerste set. Goed, zo meteen gaan we doorpraten over Roland Garros. We gaan uh, praten over Louis van Gaal. We kijken nog even naar de Champions League. kijk nog even terug natuurlijk, naar die goal van Robben, Neymar. Naar Barcelona vinden we daar wat van. De FPK Games in gevaar. Wiggins niet naar de tour. Oh, er valt heel veel te bespreken. We hebben benieuwd of alles aan bod komt voor 6 uur. Tot zo, naar het internationaal van 5 uur.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 bekend wie met zijn plan voor landschap en natuur de pluk van de Pettenflat prijs wint. Morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. Vroege Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.